Geniet jij van groen op je balkon? Maar heb je niet bepaald groene vingers? Ga dan voor onze ruime collectie kunstplanten naar ikea.nl. Of kom langs in de winkel. Zo geniet je nog meer van buiten. Ikea, een wereld aan ideeën. En voor wie die bedoeld was. In Arnhem was een enorme politiemacht op de been... omdat Edwin Wagensveld van Bagida had gezegd... dat hij het gebiedsverbod zou negeren. Maar hij bleef weg... Hij zegt dat hij een andere keer komt. De ME was er ook en op de A12 werden auto's aan de kant gezet en gecontroleerd. Wat dat heeft opgeleverd is niet bekend. En mensen in Spanje kunnen na het weekend de chat-app Telegram niet meer gebruiken. Spanje haalt de app uit de lucht na een gewonnen rechtszaak door mediabedrijven. Telegram schendt de auteursrechten door gebruikers toe te staan hun nieuwsberichten te uploaden. De blokkade heeft veel gevolgen. Een op de vijf Spanjaarden gebruikt Telegram. En de familie van fotograaf Erwin Olaf heeft bekendgemaakt... waar hij precies begraven ligt, zodat mensen een eerbetoon kunnen brengen. Zijn graf is aan de linkerzijde van het hoofdpad... van de Amsterdamse begraafplaats Sint-Barbara. Olaf overleed een half jaar geleden na een longtransplantatie. Hij was 64 jaar. Vanavond droger, maar vannacht opnieuw regen en meer wind. Het koelt af tot een graad of 4. Morgen buien en amper zon en het wordt maar zo'n gra 8 graden. De 40 allerheetste dans ter wereld. Een warm welkom bij de Hagelnieuwe 538 Global Dance Chart. Jouw hate jouw hit. Jouw 538. En vorige week was dit de top 3. Radio 538. Number 3. voor Mouw P. Because I make the beats for the underground. Number 2. Timmy, Mike en Tiesto waren de runner-up. The runner -up. <tied> Jal van Harris stond hoog en droog helemaal bovenaan. Hoe staat de top 3 er nu bij? Je bent in één kwart bij met de 40 op een rij. Dat ruimt niet alleen maar het klopt nog ook. De Globbendean staat op radio 538. Mijn naam is Wessel en je zaterdagavond wordt afgetrapt met Bennett. Voici ton chemin op 40. On planet Earth. Global dance chart number 38. It's murder on the dance floor. You better not kill the girl. price 36 uh. I'm mm feel -hmm. whatever you Maken. Daarom luister ik naar alles behalve nieuwe elektronische dansmuziek. Al dus Martin Gerricks. gaat met de nieuwe hit Carry You. Zeven plekken omhoog naar nummer 29 in de Golden Dance Start op 538. We are never going home, where the Minder rondzwervende blikjes en flesjes opgeraapt dan vorig jaar. Vanwege het statiegeld brengen mensen die vaker terug naar de winkel. Maar ander afval blijft hardnekkig, zoals sigarettenpeuken en kauwgom. Aan de opschoon dag deden 40.000 vrijwilligers mee. Het explosief dat vandaag is gevonden in Vlaardingen... was mogelijk bestemd voor de loodschieter die al bijna een jaar wordt bedreigd. De tas lag namelijk op een steenworp afstand van zijn huis. Het explosief is meegenomen door bomexperts van de EOD. Ze hebben het ergens anders laten ontploffen. Israëliërs zijn gefrustreerd over het Rode Kruis, meldt de NOS. Ze zeggen dat de hulporganisatie niks doet voor de gijzelaars in Gaza. Het Rode Kruis stuurt alleen een auto als de gijzelaar wordt vrijgelaten... en naar Israël moet worden gebracht. Het Rode Kruis is de taxidienst van Hamas, zeggen de Israëliërs. En Prins William was bij een herdenkingsdienst... toen hij vorige maand hoorde dat zijn vrouw Catherine kanker heeft. Hij is toen meteen naar huis gegaan... en sloeg een toespraak die hij zou geven over. Iedereen dacht dat ze een onverwachte vertrek te maken had... met het herstel van haar buikoperatie. Maar dat zat dus anders. Zo goed als droog, het komt af naar de graad of 4. Vannacht gaat het weer regenen. Morgen opnieuw buien, soms met onweer en hagel. En het wordt maar zo'n acht... 8. Krijg je de 20 allerheetste dancehits ter wereld? Dat komt bij de nieuwe Global Dance Chart Met de hardste stijger op twintig. Radio 538. is not bad. Perfect voice for it. I was walking through my hotel in Singapore. She has this song on the speakers. The name of the artist is Zoe Weiss. and her voice has an emotional quality that I just love. And the rest is, as so that heet, geschiedenis. Vorige week, new news. 16, back them Jack Jones, Zoe Weiss. Never be alone, you. 16. Your weekend and a brand new GDC 14. Number 15. There's a sound like. zelf zei, zo'n belangrijkste release van het jaar... me work it van 19 naar 6. Op nummer drie.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 Volgens de laatste gegevens van de belangrijkste streamingplatforms... DJ's wereldwijd en radiomonitor.com gaat die eer naar twee sterren... die samen niet alleen geweldig klinken, maar er ook indrukwekkend uitzien. Ze zijn allebei bijna twee meter, Kelvin is in de lengte... en Regan Bowman in de breedte voor de derde week. De allerheetste dance in de wereld, Lovers in a Past Life. Number 1. Patience feels like I've way a lifetime. out the signals hoping that you'll find me I don't need the details you don't need to tell me zit de wereld Lovers in a Past Life, de beat stopt niet vanavond... en ik viel even stil. Armin van Buren, wat zie je er gelukkig en gebronst uit. Ja, dankjewel. Nou, ik uh, was even mee te skiën uh, met Tomorrowland Winter. Dat was in uh, alp Ja, super vette tijd gehad. Het uh, weer werkte erg mee de sneeuw was goed, dus uh, ik heb het lekker gehad. Heerlijk. Wat is het masterplan voor Dance Department zo meteen? Uh, nou, waar ik heel trots op ben... het is gelukt om de, de Berlijnse DJ Marlon Hofstad... oftewel DJ Daddy Trance uh, te strikken voor een hotmix. En je hoort nieuwe tracks van Joris Voorn, Peggy Goo... En en Fred again. Dankjewel Armin. Dat en meer zometeen over een paar minuten... hier op Radio 538. Tot zover... de Global Dance Chart. Shout-out naar onze geweldige Global Hitmixers... Leon Hartog, Mark de Roo, Niels Verhoef, Karel Dikkers, Nick de Roy en de Dizzy DJ. Mijn naam is Wessel. Zometeen dus Armin... en Dance Department. Ook als ondernemer... kunt u weer belastingaangifte doen. Weet u hoe het bij u zit...